Je kunt goed overweg met je computer of je smartphone. Je bezoekt veel websites, je speelt games, je struint op social media. Maar heb je er wel eens aan gedacht om zelf dingen te produceren? Ja, dan wordt het gevaarlijk, denk ik. Ik heb aan de telefoon uh, Emily de Kok. Hallo, Emily. Hoi, Erik. Ja, ik denk toch niet voor iedereen weggelegd. Uh, nou, in principe is het uh, voor iedereen weggelegd. Het maakt niet uit of je er al bekend mee bent of dat je uh, beginner bent. Uh, wij uh, maken het zo toegankelijk uh, dat iedereen kan leren programmeren. En de Code Dojo's zijn bedoeld voor kinderen van 7 tot 17 jaar. Ja. En uh, je wordt begeleid door uh, vrijwilligers van de bibliotheek die uh, ook verstand uh, van programmeren hebben. Dus uh, zij kunnen je helpen ook als je nog helemaal uh, er niks van af weet, maar ook als je al wat verder bent. Ja, nou noem jij een leeftijdsgroep op. Ja, die vatten het allemaal wat sneller als je wat ouder bent. Hè? Maar ik doe even op de wat oudere mensen. Kunnen die dit ook programmeren? Of is daar te veel ja, leren faciliteit voor nodig? Nou, ou ouderen zouden in principe ook uh, kunnen leren programmeren. Maar de Code Dojo die is landelijk opgezet. En uh, die is ook uh, specifiek gericht op kinderen. En dat zijn de programma's ook. Zo leer je de ene keer leer met het programma. Uh, Programmeer, programma Scratch werken. En dit keer gaan we met een spel uh, werken. En dat heet Code Combat. Mm -hmm. En daarin uh, kan je vers met verschillende programmeertalen aan de slag gaan. En dan leer je op een spelende manier leer je eigenlijk programmeren. Vandaar ook dat de uh, leeftijdscategorie categorie van 7 tot 17 is. Ja, Code Combat is een spel, hè? Zie je staan. Ja, klopt. Inderdaad. Ja. En hoe, hoe, hoe moet ik dat zien als leek? Um, je gaat door levels en om jouw uh, figuurtje door de levels heen te helpen, moet je, moet je programmeren. Dus uh, om vooruit te komen, moet je dus uh, met de code aan de slag. En uh, zo kom je zeg maar, steeds verder en uh, naar het volgende level. Oké, okay, nou hartstikke goed. Nou zeg je, het is een landelijk, ja, wereldwijd initiatief, hè? dus ook landelijk. Ja. Dus dat betekent dat het niet alleen bij jullie bibliotheek is, maar in heel veel bibliotheken in Nederland. Ja, dus uh, het wordt echt uh, heel op veel plekken ingezet. En dat is ook allemaal terug te vinden op uh, codedojo.nl. En voor het aanmelden kunt u naar codebrabant.nl. En dan kunt u naar de knop aanmelden. En dan kunt u gewoon kiezen bij welke vestiging u uh, aan een codedojo wilt deelnemen. <totstutters>